Hier, hier gaat winnen. Maar ik Skobref. denk dat Skobrev toch wel gaat winnen nu, hoor. Skobrev is er onderdoor, is er voorbij. 1,46-81 is het de te En die pakt hij, jazeker. 1,46-49. En hij heeft ook een gezicht van zo. Hé hè, hè, zie je wel, die woorden van mij in Moskou. Die uh, heb ik toen uitgesproken. En dat meende ik wel. Want Skobrev rijdt dus de tijd van Yuskov uh, nu in ieder geval van die eerste ja. plaats af. En eerlijk gezegd, Ermen, had ja. ik dat ook. Ja, had het niet verwacht, zei je net. Maar ik ook niet helemaal, hoor. Nee, inderdaad. En wat ik toch wel raar vind. Die, Ru die Russen die doen toch wel iets heel raars op, want die rijden weer van die vlakke rondjes. Hè? Ook Skopje komt met een slotronde van 27-8 hierdoor. Dat is ongelooflijk hard op een laaglandbaan. 26-8, 27-4, 27-8 uh, reed dus Ivan Skobrev. Er zijn nog drie ritten te gaan. Het is vijf uh, uur. Nieuws van vijf uh, uur hebben we daarom ietsje uitgesteld. Want we krijgen nu de twee belangrijkste Nederlanders dadelijk in de baan. Dadelijk Kjeld Nuis tegen de uittredend kampioen en dus titelverdediger Roa Bukku. En nu uh, de wereldkampioen sprint. Dat werd hij op die prachtige baan, die hooglandbaan daar in uh, Calgary. Stefan Groothuis, hij zwaart alvast naar het publiek. Terwijl zijn naam nog niet is omgeroepen. Steven Groothuis, twee weken geleden ziek geweest in Berlijn. Toen kwam hij niet verder dan de vijftiende plaats op de 1500 ja. meter. Als je ziek bent geweest, gaat later vandaag ook voor Irene wust. Kun je dan twee weken later een goede ja. 1500 meter rijden, Herman? Het kan wel, maar als ik kijk naar Steven Groothuis... Ja, het is natuurlijk moeilijk voor hem om hier echt op deze afstand goed te zijn. Hij woont echt in de duizend meter. De vijf kilometer gaat alleen maar goed als Ready. echt alles klopt. Hij is meter. al wereldkampioen kamp geworden, wereldkampioen spring, dus uh, ik weet het niet. Ik ben erg benieuwd, ik hoop dat het goed gaat, maar hij is in ieder geval wel, wel goed, goed weg. En, uh... Het ziet eruit alsof hij er behoorlijk zin in heeft. Vertrokken tegen Brian Hansen. Dat is een jongen van 21 jaar. Afkomstig uit Amerika. Een jonkie dus nog. Groothuis is uh, alweer 30 jaar. En uh, pakte dus dit seizoen die grote hoofdprijs. Dan dit seizoen ook één keer als winnaar op het podium van de 1500 meter. De eerste wereldbekerwedstrijd in Chelyabinsk. Wat doet Grooters bij de opening? Zo. So, 23, 52. Dan pakt hij een volle seconde op Ivan Skobrev. En hij kruist toch ook ruim R.B.N. Al voor die Brian Hansen. Ja, hij kruist er ruim overheen. En wat Mooi is, het is een harde opening, maar hij is wel vanuit controle. Er zitten grote, zware klappen en dan gaat hij door, door, door die binnenbocht heen. En er zit heel veel controle in. Hij moet ook. Heel zuinig rijden. Hij moet maar wel heel hard rijden. En het ziet er op dit moment heel erg goed uit. Kijken we naar de eerste volle ronde van Stefan Groot. Hij gaat in 25,6 seconden. Goedemorgen, zegt. Doorkomst uit 49-17. Dan is hij maar een tiende langzamer dan het schema van het barenkoor. Maar, Erben, het lijkt toch ja, zo aan de overzijde ja, op dit de kruising. gaat, hard, dit gaat hard. Dat hij het wel wat moeilijker krijgt. Dit is ongelooflijk 700 meter. 23,5, 25, 25,6. Nou, dan knalt het echt je benen in, hoor. En dan moet je nu naar 1100 meter. Ja, hij schopt nu al een beetje naar achteren toe. Ik ik hoop deze rondetijd nog een beetje goed is. Dus dat geval moet klein blijven. 27-2 inderdaad, er moet een val. Anderhalve seconde, maar oh, oh, oh, hij moet nog 300 meter. Hij moet nog 300 meter. Hebben, dus gaat het verval is wel heel erg. Ja, ben hij heeft een buffer. Een buffer van 2 seconden. Ten opzichte van Ivan Skobrev... Bij het ingaan van die laatste ronde. Maar ja, als je helemaal kapot gaat op die 1500 meter. kun je ook zomaar 2 seconden verspelen. Nog een klein missetje in de binnenbaan. Laatste 100 meter voor Stefan Groothuis: 1.46.49. 49 De tijd van Skobrev. Red hij dat of niet? Hij redt het niet. 1.46.65. 65 Hij verspeelt die marge van 2 seconden. in de laatste Laatste ronde en komt 1600ste tekort. Tweede nu dus achter Skobrev voorlopig. Yuskov gezakt naar de derde plaats. Brian Hansen die deed ook mee en reed de dertiende tijd. Groothuis, ook voor hem gerokt en verloren. Of moet hij gewoon ja. tevreden zijn met wat hij nu gedaan heeft? Dit is de enige manier waarop hij hem kan rijden. Ja, ik hou er wel van, gewoon vol erin knallen en maar kijken hoe ver hij komt. En die 500 meter, ik denk dat het gewoon echt 100 meter te ver was hoor. En echt niet meer hoor, want hij had zoveel snelheid in, maar ja, dit kan gewoon niet. Dit kan niet op, op deze ijsbaan op deze manier zo doen. Maar hij heeft ongelooflijk veel pijn gedaan nu. Ik ben benieuwd hoe, van, hoe hij van deze 1500 meter gaat herstellen voor de 1000 meter. Want die staat morgen inderdaad op het programma. Twee ritten nog te gaan op de 1500 meter. Als mijn buurman Erwin Wenemars een uh, opvolger uh, wil krijgen op de 1500 meter als wereldkampioen. Wil je dat trouwens? Dat wil ik zeker. Dat wil ik zeker. <laughs> okay. nee, echt waar. nee, op een gegeven moment ben je er gewoon klaar mee. En dan moet je gewoon een, een, een, iemand anders als wereldkampioen worden. En ik denk 9. dat Gjeld Nuis, Gjeld Nuis... Want dat die, is hem. Ja, die, die, staat, ook... uh, die staat klaar. Hij is 22. Jaar. Hij komt uit Leiden, hij rijdt voor de ploeg van Jack Ori. En hij rijdt tegen de titelverdediger Roba Bukkou. Hij start in de buitenbaan, Erben. Dus heeft hij dadelijk ook de laatste binnenbocht. Hij komt dus op de laatste kruising van buiten naar binnen tegen Bukkou. Ik denk dat dat allemaal zo gezien allemaal in het voordeel is van ja. Kjeld Nuis. Ben je dat mee? mee? Hij heeft de ideale loting. Hij heeft de, ook de ideale nee. voorbereiding voor dit WK-afstand. Want hij heeft door omstandigheden kon hij geen WK-sprint rijden. Hij wilde natuurlijk graag de WK-sprint rijden, maar... Hij, hij is nog gretig. hij wil. Hij is overal tweede geworden. Hij heeft één wildcupje gewonnen. Hij is echt klaar om hier gewoon om gewoon hard te rijden. Ze zijn in ieder geval goed weg. Tegen Homa Bukku dus de titelverdediger vorig jaar in een prachtig duel met Johnny Davis wereldkampioen geworden. En Nuis inderdaad zes keer tweede dit seizoen bij wereldbekerwedstrijden. Die overwinning behaalde die op een duizend meter hier in Heerenveen en opent. Kjeld Nuis in 23, 67, 23, 86 voor Het Is voor Bukku ook een goede opening trouwens. Die kruist op de eerste kruising een meter of drie, vier erben voor ja. Nuis langs. Maar Nuis heeft duidelijk meer snelheid, want er zit er al naast bij het afrijden van de kruising. Ja, wat mooi op die Kruising kon hij mooi dat gat dicht rijden, 5 meter naar Bukken doen. Dat is echt ideaal. Hè? Dan kun je daarheen rijden, kost je geen energie en je krijgt gratis snelheid. En dan komt hij op 700 meter af. Hij is wel een klein beetje gaas. Hij houdt de armbied er heel actief bij. Hij is een eerste ronde van 26.2. En het lijkt erop alsof die snelheid... Hij is wel heel goed. Maar het komt niet makkelijk hoor. Het komt echt niet makkelijk. 1,4 seconden heeft hij voorsprong op het schema van Ivan Skobrev. Maar ja, Groothuis verspeelde in de laatste ronde zelfs ruim 2 seconden. En Bukku vlak hem niet uit hoor. Die gaat zo heel sneaky als het ware een ja. beetje mee. In dat rode pak van Noorwegen rijdt anderhalve meter achter Kjeld Nuis. Als ze we op weg zijn naar de bel voor de laatste ronde. Daar komt Nuis in 1.17.69. Een seconde heeft hij met het ingaan van de laatste ronde. Maar Bukku heeft een snellere rondetijd. 17e achter Skobrev nu op de kruising. Gaat Nuis richting Bukko toe rijden. Maar niet super snel hebben. Nee, hij gaat het niet redden hoor. Dat gat is te groot. Hij kan niet aanhaken. Hij blijft 10 meter. En die buitenbocht van bukkel. Bukkel heeft gewoon meer snelheid. Bukkel gaat deze rit winnen hoor. Oeh, oh, oh maar daar is bijna Oeh, en Bukkou uh, houdt inderdaad de voorsprong vast. Nuist verprutst de laatste binnenbocht. En Bukkou gaat hij sneller rijden dan Skoberev of niet? Nee! 1.46, 50, een honderdste. Een honderdste van een seconde. En Bukkou die grijpt ook meteen naast zijn hoofd van potverdorie heb ik dit. Ja, dat heeft hij een honderdste langzamer dan Ivan Skoberev Die dus met 1.46, 49 bovenaan blijft staan. Bukkou een honderdste daarachter. Groothuis nog op de derde plaats. Kjeld Nuis reed de zesde tijd. Dus weten we één ding zeker dat Erben Wennemars de laatste Nederlandse wereldkampioen blijft. Ja. Want in de laatste rit gaat Johnny Davis het opnemen... nu zo tegen Danny Morrison. Maar, Erben, met Groothuis voorlopig op de derde plaats... als beste Nederlander, zou het ook zomaar voor de derde keer op rij kunnen zijn... dat we bij de Weken afstanden geen Nederlander op het podium gaan ja. zien... met Davis nog in aantocht. Wat, wat is er toch met Nederlanders en WK-afstanden dan die 1500 ik, meter? Ik zou het niet weten, ik zou het echt niet weten. Maar ik denk dat, uh, uh, dat Steven wel van een podium af gaat vallen. Want ik kan me niet voorstellen dat Shani Davis geen 1,46 ja, graden gaat rijden hier. Even hij terugkijkend. Hele, ja? hele, hele seizoen uh, heeft hij uh, nog geen grote titel gepakt. En als hij ergens een titel pakken, is dit zijn grootste kans. Even terugkijken, nog even heel kort naar die race. En vooral die laatste ronde van Nuis. Want we zeiden vooraf, dat is ideaal voor hem. Het pakt niet zo hard. Wat deed hij dan net verkeerd in die laatste ronde? Ja, ik zag het eigenlijk in de eerste ronde al een klein beetje van... Het was een rondje 26-2, maar er zat gewoon te veel energie in. Hij moest er te hard verwerken voor werken voor de snelheid. En als je als sprinter al hard moet werken voor de snelheid in de eerste ronde... dan weet je, dan wordt die 1500 meter gewoon te lang. Drie keer werd Johnny Davis wereldkampioen op de 1500 meter. In 2004 in Sejul, in 2007 in Salt Lake City en in 2009 in Vancouver. Vorig jaar werd hij dus tweede achter Bucko kan hey. zijn titel gaan terugpakken tegenover Danny Morrison, die ook een keer wereldkampioen werd. Ja. Dat was in 2008 in Nagano. Twee oud-wereldkampioenen dus in de baan. En daar in Nagano werd Davis toen tweede... en deelde die plek met Sven Kramer. En Sven Kramer is daarmee nog steeds de laatste Nederlander... die op het podium heeft gestaan van de 1500 meter bij de WK-afstand. In één keer goed vertrokken. Morsen in de buitenbaan. Ook een echte middellange afstandspecialist. Davis in de binnenbaan. Morsen blijft Davis ruim voor ze. Ja, het staat er heel lastig hoor. Ik vond dat Davis bij de eerste 20 meter heel raar schaatsen. Absoluut niet makkelijk. Hij opent nu 23-8. Dat kan wel. Maar Morrison, Morrison, die opent zo, echt zo. Hè. Oe, 23 oh. oh, en het wordt een disqualificatie. Het voor gaat Davis, ja. Meter ja. Een disqualificatie worden. Dat zou wel eens kunnen. Want Morrison kwam uit de buitenbaan. Davis uit de binnenbocht. Ging voor Morrison langs. En Morrison moest inhouden. Kwam niet echt omhoog. Dat dan niet. Maar de scheidsrechters lopen al naar elkaar toe. Morrison moest toch een halve slag laten lopen. En lijkt daardoor nu ook wat meer uit, ritme, uit het ritme. De maar komt uh, na 700 meter wel 49.07 door. En met de ronde van 25-7 ja. zijn ze allebei ruim sneller dan Ivan Skoberev in deze fase was. Het kan nog steeds, maar. Het kan zeker nog steeds. En ik moet zeggen dat een rondje 25-7 is goed. Dat heb ik hem lang niet meer zien doen hoor. Dit is weer de echte Moorsen zoals ik hem kende van 3, 4 jaar geleden. Toen reed hij die 15 meter ook echt fantastisch. Hij werd wereldkampioen in Nagano op deze afstand. Hij heeft nog één ronde gaan. Ik ben benieuwd naar deze ronde. 27-4. Ja, dan maar is het gewoon wel groot. In dit geval wel sneller. groot anderhalve seconde. Het is heel belangrijk hoe die komt die laatste ronde door. Hij heeft echt het absolute geluk dat hij dat aan kan haken aan Sean Davis op die kruising. En wat gaat er dadelijk gebeuren met Sean Davis? Ze hebben allebei ook een dikke seconde, bijna twee seconden om te verspelen in die laatste ronde ten opzichte van heeft De ritwinst gaat denk ik naar Morrison. Die houdt Davis wel achter hem in die laatste meters. Maar Morrison voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen kampioen of niet, dat wordt hij wel in een 46 44. Vijfhonderdste sneller dan Ivan. Skobreff. Danny Morrison uit Canada voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen op de 1500 meter. Tweede wordt Kobrev en derde Bukhu. Want Shawnee Davis komt niet verder dan de vierde tijd. En er hangt ook nog een disqualificatie boven zijn hoofd. Maar goed, staat sowieso niet op het podium. Stefan Groothuis op de vijfde plaats, de beste Nederlander. Weer geen Nederlander op het podium. De wereldtitel dus naar Canada. 1 Danny Morrison, 2 Ivan Kobrev en 3 Hoba Bukhu. De eerste afstand bij het WK, afstanden in Heerenveen zit erop. Uh, u krijgt nu het uitgestelde nieuws van vijf uur. Daarna zijn we terug met het Radio 1 Journaal. In het verloop daarvan hoort u dan de drie kilometer bij de vrouwen. Elke werkdag, BNN Today. Vrouwen zijn misschien wat emotioneler, waardoor ze even blijven hangen in bepaalde emotiedingen. Ik weet het niet, ik ben het ook aan het onderzoeken. S'avonds om half negen op Radio 1. Best moties. motietjes, motie, <laughs> ja, motie, moeilijk woord. Luister <laughs> en kijk mee op Radio1.nl. Hoor ja, en kan jij een katja daar niet uh, rond te paraderen? Nee liever, niet. <laughs> nee, liever niet. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het NOS-journaal. Liselotte Thomassen. Schutter Toulouse doodgeschoten. Bijna alle stookolie uit Costa Concordia gehaald... en arrestatieteam pakt verkeerde verdachten op. De schutter uit Toulouse is doodgeschoten... toen hij vanochtend uit het raam van zijn huis sprong. Dat heeft de openbaar aanklager gezegd. Mohamed Mira werd gedood bij de bestorming van zijn appartement. De man van 23 hield zich daar al meer dan een etmaal schuil... Hij schoot de afgelopen weken zeven mensen dood in Toulouse en omgeving, onder wie drie kinderen. President Sarkozy heeft gezegd dat wordt onderzocht of Mira medeplichten gehad. Ook kondigde hij aan dat het bezoeken van haatzaaiende websites strafbaar wordt. Verder worden mensen die in het buitenland terreurtrainingen hebben gevolgd harder aangepakt. Het gevaar van een milieuramp voor de kust van Italië is geweken... nu bijna alle stookolie is weggepompt uit het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia. Morgen wordt de laatste olie uit het schip gehaald... heeft de burgemeester van het eiland Giglio bekendgemaakt. Half januari kapseisde de Costa Concordia... toen het te dicht langs de kust van het eiland voer. Bij het ongeluk kwamen 25 mensen om. Zeven mensen worden nog vermist. De olie is de afgelopen weken weggepompt... door het Nederlandse bergingsbedrijf Smit. In Middelburg heeft een arrestatieteam een verkeerde verdachte opgepakt. De man werd op een parkeerplaats ingerekend en overgebracht naar een gevangenis. Daar bleek dat hij niet de persoon was die door de politie wordt gezocht. De politie heeft de man vrijgelaten en hem naar huis gebracht. Een woordvoerder van de Zeeuwse politie zegt dat het arrestatieteam bestaat uit professionals... die heel goed weten waar ze mee bezig zijn. Maar dat het een keer kan voorkomen dat de verkeerde persoon wordt aangehouden. De politie heeft de man en zijn familie excuses aangeboden. Op het Malieveld in Den Haag hebben ruim 10.000 werknemers van sociale werkplaatsen geprotesteerd tegen plannen van het kabinet. Volgens de betogers verdwijnen door de nieuwe wet Werken naar Vermogen minstens 70.000 banen bij sociale werkplaatsen. Het kabinet wil met de wet de sociale werkvoorziening, de bijstand en de wajong samenvoegen. Dat moet een bezuiniging opleveren van 1,8 miljard euro. De nieuwe zendmast in Hogersmilde is naar verwachting in augustus klaar. Dan zijn ook de problemen met de ontvangst van radio- en tv-zenders in Noord-Nederland verholpen. De zendmast vloog in juli vorig jaar in brand en stortte in. De noodmast die werd neergezet loste de problemen maar voor een deel op. In mei wordt het eerste mastdeel met een helikopter op de toren gehesen. In de Belgische stad Leuven is een herdenkingsdienst gehouden... voor de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. In de Sint-Pieterskerk werden zeven kinderen herdacht... van de Sint-Lambertus-school in Heverlee. Gisteren was er al een herdenkingsdienst voor de doden in Lommel. Namens Nederland waren prins Willem-Alexander en prinses Maxima... en premier Rutte in Leuven aanwezig. Het weer vanavond helder. De temperatuur van, daalt vannacht naar ongeveer 4 graden. En plaatselijk kan een mistbank ontstaan. Morgen veel zon. De middagtemperaturen liggen tussen 16 en 19 graden. Het weekend blijft lenteachtig. Einde, verkeersinformatie. Met 193 kilometer is het is drukker dan normaal op de wegen. Een paar opmerkelijke files onder meer op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven. Daar staat bij de afwit Sint-Bichelsgestel 6 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij... Ook op de A6, maar de richting Ledenstad is een ongeluk gebeurd bij Almere buiten. Ook daar staat inmiddels 6 kilometer. Ook daar zijn de rijstoken weer vrij. En op de A12 in de richting Den Haag is het nog vrij druk. Voortkomend het knop het staat 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk bij Moordrecht op de A20. Maar ook daar zijn de rijstoken weer vrijgegeven. De A15 vanuit Gorkum richting Nijmegen. Ongeluk met een vrachtwagen bij de afwit Gelder Malsen. De vrachtwagen blokkeert naar de rechte rijstok en er staat een 4 kilometer file. En een vrachtwagen met pech zorgt voor veel vertraging op de A76, Belgische grens richting Heerlen. Daar staat tussen knopen Kerensheide en Nut 10 kilometer. Bij Nut is de rechte rijstok afgesloten.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 Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. Het NOS Radio 1-journaal. Met Tim Overdiek en Lucella Carasso. 17 over 5. Goedemiddag. Het schaatsen in Heerenveen pikken we straks weer op... als de kanshebbers bij de vrouwen strijden om de wereldtitel op de 3 kilometer. We beginnen in Toulouse. Ja, er zijn 300 schoten gelost in Toulouse vanochtend in het appartement van de man die de afgelopen weken zeven mensen doodschoot, Mohamed Mera. Hij kwam bij dat vuurgevecht om het leven. President Sarkozy wilde de man levend in handen krijgen, maar dat is dus niet gelukt. Correspondent Ron Linker in Toulouse. Ron, ja, kan, kan de stad nu weer een klein beetje op adem komen? Ik denk het wel. Ik ben aangekomen bij de straat waar hij heeft gewoond. du de de Sargent-Vigne op ongeveer 100 meter afstand van het appartement. De politie heeft besloten om de pers iets dichterbij dat huis, het appartementencomplex te laten komen. En wat je ziet in de verte zijn op ongeveer 200 meter afstand brandweermannen van die mannen in... Um, uh, asbestvrije pakken die uh, onderzoek moeten doen in het, uh, in het appartement. Ik zie uh, heel veel politietongen op de been. Er staat een politiebus die de ingang van de straat uh, blokkeert. En dan in de verte zie je uh, het kozijn van uh, zijn appartementencomplex... ...waar wat een beetje zwart geblakerd is. Misschien van een van de explosieven. Uh, die uh, is gebruikt uh, om hem uh, wakker te houden afgelopen nacht en vanochtend. Uh, er zijn veel mensen op de been. Ik zie uh, bewoners die uh, terugkeren, die een praatje maken met uh, de verzamelde pers... En uh, langzaam maar zeker begint het leven hier weer een beetje op gang te komen. Je ziet uh, in de buurt hier wel sporen van dat er iets gebeurd is uh, deze ochtend. Want mensen hebben nog gedacht dat hun vuilnis zou worden opgehaald. Dat is niet gebeurd. De vuilnisbakken staan nog bij de kant van de weg. Het is gaan regenen. Uh, dat is het beeld hier in deze straat op dit moment. Die hele operatie rond het huis van Mera die duurde lang. Eindigde dus uiterst gewelddadig. Als je daar een tijdje rondloopt met mensen praat... krijg je dan de indruk dat dit een goed gecoördineerde operatie was? Mensen twijfelen. Uh, op televisie heb ik het gezien. Uh, analisten die twijfelen of het allemaal wel zo goed gelopen is als wat men gepland had. Met name dat hè. het begon om half wel vanochtend. Dat heeft vervolgens een, een uur geduurd voordat er uh, schoten werden gelost. Maar kennelijk heeft de politie heel behoedzaam van kamer naar kamer moeten gaan. En uh, uiteindelijk kwamen ze dan bij de plek aan waar ze dachten het lichaam aan te treffen van uh, Mohammed Mir. Want laten we niet vergeten dat men ervan uitging dat hij om het leven was gekomen. Uh, toen stuurde men daar een soort uh, video... Robot naartoe, laat ik het zo omschrijven. Nieuwste technologie die de politie gebruikte. Uh, om te kijken of daar het lichaam bevond. En toen ging de badkamerdeur open. en kwam hij schietend naar buiten. En uh, hoorde je hier in deze straat dus uh, uh, dat uh, vuurgevecht. Ja, er zal ook veel worden nagepraat natuurlijk, rond in Frankrijk over de afgelopen weken. Deze man was in Afghanistan, in Pakistan geweest. Ze hadden wel een beetje in de gaten uh, dat ze hem moesten volgen. Z ja. Zijn er veel vragen uh, hoe hij uh, heeft kunnen doen wat hij heeft gedaan? Ja, nou dat is wel echt een uh, punt van zorg. Hè. Na de aanslagen van 11 september in Amerika hebben we aanslagen in Europa gehad, in Londen en in Madrid... Uh, maar Frankrijk uh, uh, is altijd gevrijwaard gebleven van dit soort aanslagen. Uh, Al-Qaeda heeft hier wat dat betreft uh, geen succes gehad met terroristische daden. Althans, tot aan dus deze week, als je het zo mag beschouwen. En dat is wel een vraag. Hoe is deze jongen geradicaliseerd? Uh, hij is naar Afghanistan geweest. Daar heeft men hem wel uh, gesignaleerd. Hij is naar Pakistan geweest. Ook dat heeft men geconstateerd. Maar men is hem uit het oog verloren nadat hij terugkeerde in Frankrijk. Men wist op welke lijst hij stond. Men wist simpelweg niet waar hij op dat moment zich bevond. Honlinker, tot zover vanuit Toulouse. Door een technische storing in het bedieningssysteem is er op dit moment geen treinverkeer mogelijk van en naar dit station. Wij houden u zo spoedig mogelijk op de hoogte. Een sein- en wisselstoring vanmorgen in de Randstad, waardoor de treinen niet reden. De problemen waren vooral groot in en rond Amsterdam. Daar werden ook geen extra bussen ingezet, meldde Babette Verstappen van ProRail vanmorgen in onze uitzending. De businzet is heel lastig voor zulke grote groepen aantallen reizigers. Dus in de komende uren, gedurende de ochtendspits... zal in ieder geval alternatieven voor alternatieve moeten worden gezocht. En dus pakten veel gestrande reizigers een taxi. Sommige chauffeurs maakten dankbaar misbruik van de situatie... vertelt verslaggever Mark Robin Visser. Ik kan melden dat er ook geen enkele kwaliteitstaxi meer te krijgen is. Het uh, taxistandplaats is uh, helemaal leeg. Ik had net een gesprek met een uh, opgevonden taxichauffeur... die een aantal mensen naar uh, Schiphol ging brengen voor uh, 60 euro. En hij stond erop. Dat dat het vaste tarief is, van Amsterdam Centraal naar Schiphol, 60 euro, zei hij. Dat is al heel lang zo. En als jij een taxi kan vinden die minder vraagt, dan krijg je nu 300 euro van me. En zo ging dat ongeveer. Het was een hele fijne taxichauffeur. Uiteindelijk was de storing om ongeveer 9 uur voorbij. Paul Diriks, directeur operatie ProRail, legt uit wat er allemaal misging. Meneer Diriks. Komt er maar. We hebben vanochtend uh, te maken gehad met een grote ICT-storing in uh, onze systemen. Uh, het systeem dat zorgt voor de, uh, de aansturing van de seinen en de wissels. Uh, nou, dat heeft tot ongeveer negen uur geduurd. Uh, en sindsdien zijn we samen met NS uh, de treindienst heel beheerst weer aan het uh, opstarten. Is er geen back-up systeem? Is dat niet te maken? Werkte dat niet? We hebben de afgelopen jaren heel veel uh, uh, zeg maar, gedaan aan het dubbel uitvoeren van systemen, testprotocollen, allemaal uh, heel veel dingen. Maar het is, mag duidelijk zijn dat de storing van vandaag heeft aangetoond dat we, uh, dat, dat niet voldoende is geweest. Ik, ik weet niet wat de oplossing daarvoor is, want daarvoor wil ik eerst de, de analyse uh, afwachten. En op basis daarvan zullen we dan ook onze maatregelen weer nemen. Ingrid Thijssen, directeur NS-Reizigers. Nou, ook bij u ging de telefoon vroeg vanochtend, denk ik. Ja, en als u wat wilt weten wat het effect daarvan was... dan was het eerst een uh, krachtterm die ik niet zal herhalen. En vervolgens natuurlijk dat je je meteen realiseert... dat het afschuwelijk is voor al die reizigers die daar last van gaan krijgen. Dacht u meteen, we gaan geen bussen inzetten? Integendeel. We zijn meteen gaan werken aan wel degelijk bussen inzetten. Die hebben ook gereden. Vanuit Amersfoort, vanuit Utrecht, vanuit Leiden. Maar niet nou, vanuit Amsterdam? later vanuit Amsterdam-Zuid naar Schiphol. Maar wanneer is dat besluit dan genomen? Want uh, wat ik op de radio vanochtend hoorde was van... nee, we kunnen geen bussen inzetten... want de mensenmassa's zijn gewoon te groot. Die krijgen we niet allemaal vervoerd. En later is dus kennelijk toch dat besluit herzien. Het, nee, het is niet herzien. Het laatste wat je wilt is dat de reizigers denken... oh, er rijden geen treinen, maar wel een bus. Dus ik ga maar naar het station en dan ga ik wel met de bus. Terwijl je ook weet... 2000 bussen acuut en 2000 chauffeurs door de spits. Dat gaat nooit helemaal lukken. Dus wij vinden het ontzettend belangrijk um, om de verwachtingen van klanten te managen. Dat ze er niet op rekenen dat die bussen er zijn. Ondertussen hebben we dus ze dus wel... u zei op de radio, er zijn geen bussen, terwijl er wel bussen geregeld werden op dat moment. Ja, we waren wel degelijk bussen aan het regelen. Met name ook voor de maar mensen. dat zei u niet om te voorkomen dat er mensen extra naar het station kwamen? Omdat het erger is voor een klant als die denkt, ik kan met de bus en het blijkt niet te kunnen dan wanneer je uiteindelijk, nou ja, de verwachting is ook, zou maar zeggen... in ieder geval voor de Schipholreisigers overtreft, dat het wel kan. De prognoses werden telkens een beetje bijgesteld. Hè? Eerst werd er gezegd rond negen uur, dan zal het wel weer rijden. Later werd het toch weer iets later. Hoe, waar zat hem dat in? Als je een storing krijgt, dan weet je nooit precies hoe lang die storing gaat duren. Die kan heel kort duren en die kan heel lang duren. En zeker bij de huidige storing is gebleken dat dat vrij lang geduurd heeft. En toch wil je een boodschap naar buiten toe, toe brengen. Nou, nou maar een heeft... beetje optimistisch inschatten, om de mensen niet al te ongerust te maken. Een storing kan dus kort en een storing kan lang duren. En uh, op basis uh, daarvan ga je kijken wat je kan zeggen. En het is ontegenzeggelijk zo dat er vanochtend verwarring is geweest over, uh, over de verschillende prognoses. Dat, uh, dat vinden we ontzettend vervelend dat dat gebeurd is. En uh, dat zal zeker ook in de evaluatie meegenomen worden. Hoe je nou in zo'n onzekerheid, want je eigenlijk nog niet weet uh, hoe lang het gaat duren. Wat dan de beste boodschap is om die uh, gezamenlijk naar buiten te brengen. En minister Schult van Infrastructuur noemde de problemen vanochtend vreselijk voor de reizigers. Maar wil nog niet zeggen over de problemen en de oorzaken van vanochtend. De Tweede Kamer wil wel snel opheldering van haar. Dan de situatie in het Afrikaanse Mali. De muitende militairen van Mali hebben opgeroepen tot kanten Nadat ze afgelopen nacht de macht hadden overgenomen. Een luitenant zegt de leiding terug te geven van het land... zodra er nieuwe democratisch gekozen president is. Très compatriot. L'objectif en aucun cas une confiscation du pouvoir, et nous prenons l'engagement solennel de restaurer le pouvoir à un président démocratiquement élu dès que l'unité nationale et l'intégrité territoriale seront rétablies. Ja, wij stappen opzij als de nationale eenheid weer hersteld is, zegt de luitenant tegen zijn landgenoten. De koep komt een maand voor de presidentsverkiezingen in Mali. West-Afrika-correspondent Pauline Baks volgt de ontwikkelingen daar. Pauline, wat deze man zegt klinkt vrij uh, vredelievend. Moeten we het ook echt zo opvatten? Ja, nou op dit moment is nog niet heel veel duidelijk, maar wat men al wel weet is dat het om een vrij kleine groep militairen gaat, die waarschijnlijk wel gesteund wordt door een deel van de bevolking. Dus wat zij willen, namelijk de opstand in het noorden van Mali neerslaan en snel verkiezingen organiseren, dat is ook iets wat een groot deel van de bevolking wil. Nou, Maar er komen toch ook snel verkiezingen? Ja, die waren gepland voor 29 april, dus dat is over ruim een maand, een kleine maand. En uh, de timing van deze opstand is, of van deze koe, is eigenlijk wel heel eigenaardig. Want wat willen de muitende militairen dan in de wetenschap dat die presidentsverkiezingen er komen... en ook in de wetenschap dat toerezen aftreden? Nou ja, deze militairen zijn boos omdat ze de afgelopen maanden hebben moeten vechten tegen... Toewaarik-rebellen in het noordoosten van Mali. En die rebellen zijn ontzettend goed bewapend. Die hebben allerlei wapens uit Libië meegenomen. En het Malinese leger is opgewassen. En er zijn al een behoorlijk aantal doden gevallen. Hoeveel, dat weten we niet, want dat zegt de regering niet. Maar men wil dus eigenlijk uh, meer steun voor het leger... zodat die opstand neergeslagen kan worden. En is al duidelijk waar president Touré inmiddels is? Nee, dat is nog niet duidelijk. Er zijn twee geruchten. Hij zou of op een militaire kazerne zitten... of hij zou zich schuilhouden in de Amerikaanse ambassade. Nou, en, en de vraag is natuurlijk, krijgen ze met deze situatie hun zin... dat, dat die opstand in, in dat noorden van het land ook echt wordt neergeslagen? Hoe schat jij dat in? Nou ja, voor een uh, harde aanpak van uh, zwaar bewapende rebellen... heb je gewoon zelf ook heel veel wapens nodig. En die kan je niet zomaar even laten... Uh, ...invliegen vanuit het buitenland. Ik bedoel, heb je geld voor nodig, dan moet je organiseren. Uh, wat zij willen is misschien wel redelijk... ...maar het is niet zo makkelijk te organiseren. En de president heeft dat geprobeerd, maar dat is hem ook niet gelukt. Dus uh, ja, een, een kant-en-klare oplossing die ligt nog niet klaar. Is er al gereageerd door de internationale gemeenschap? Ja, de staatsgreep is van alle kanten al veroordeeld. Zeker door de Afrikaanse Unie en ook door de regionale... Samenwerkingsorganisatie Ecowas die vinden het een verwerpelijke actie van die militairen. Uh, Frankrijk, uh, Nederland, Amerika, iedereen heeft gezegd: uh, dit is geen goed idee en de timing is verschrikkelijk. Ja, en verwacht jij dat uh, eind april die verkiezingen nog wel door zullen gaan? Nou, de militairen zeggen dus wel dat ze dat willen. Uh, ze hebben geen datum gegeven, maar ze willen snel verkiezingen. Het punt is alleen dat bijna iedereen die zich kandidaat heeft gesteld voor die verkiezingen ook geen oplossing heeft voor die opstand. Dus geen van de kandidaten die uh, tot gisteren eigenlijk campagne zouden gaan voeren, die konden met een, uh, een goed voorstel komen. Dus er kunnen nu wel verkiezingen komen, maar het heeft mij ook een antwoord op wat er in het noorden gebeurt. Ja, dat is nog de vraag. De vraag in Mali. Pauline Baks hoorde u.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 Staatssecretaris Teven ziet weinig in verdere uitbreiding van het spreekrecht voor slachtoffers van misdrijven. De Tweede Kamer wil dat slachtoffers zich in de rechtszaal bijvoorbeeld ook mogen uitspreken over de straf die de dader moet krijgen, maar Teven voelt daar niets voor. Volgens hem is het idee sympathiek, maar niet eenvoudig te regelen. Het gevaar van een milieuramp voor de kust van Italië is geweken nu bijna alle stookolie is weggepompt uit het gekapseiste cruiseschip Costa Concordia. Morgen wordt de laatste olie uit het schip gehaald, heeft de burgemeester van het eiland Giglio bekendgemaakt. De Costa Concordia de half januari toen het dicht langs de kust van het eiland voer. De 23-jarige schutter in Toulouse is in zijn hoofd geschoten toen hij vanochtend uit het raam sprong. Het heeft de openbaar aanklager in Toulouse gezegd. Mera werd gedood tijdens een vuurgevecht met speciale eenheden van de Franse politie. Die waren de woning binnengedrongen van de man die zich daar sinds gisternacht verschanste. En in Middelburg heeft een arrestatieteam de verkeerde verdachte opgepakt en vastgezet. Toen dat werd ontdekt is hij vrijgelaten en thuisgebracht. De familie van de aangehouden man kwam op het politiebureau verhaal halen. De politie heeft de man en zijn familie excuses aangeboden. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Eigenlijk kan ik kort zijn over het weer. Het was vandaag prachtig en dat is het de komende dagen ook. Volop zonneschijn, lokaal 20 graden geweest in Limburg en dat kan morgen weer. In het noorden van het land is het dan een graad of 16 en er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten. Enig verschil in het weekendweer is dat er dan een klein beetje meer bewolking is en zondag pakt de temperatuur misschien 2 graden lager uit. Wordt het gemiddeld 16 graden. Maar goed, ter vergelijking: normaal is het 10 graden in dit jaar getij, dus we blijven gewoon volop boven onze stand leven. ANWB Verkeersinformatie is een vrij normale Apelswits... met in totaal 235 kilometer file. Opmerkelijke files op de A2 richting Amsterdam... bij Maarsen 3 kilometer. Daar zijn de vrachtwagens stilgevallen en die blokkeert daar de rechte rijstrook. Ook nog vrijdruk de andere kant op, richting Eindhoven, de A2. Daar staat bij Vught nog 11 kilometer na ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de A4 naar Amsterdam, 9 kilometer langzaam rijden... tussen Knoop en Prins Klausplein en Dorp door werkzaamheden... De A12 richting Den Haag, 6 kilometer voor Knoopend Gouwen. Dat komt door een ongeluk op de A20 bij Moordrecht, maar daar zijn de rijstoken weer vrij. En op de A27, Breda richting Utrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij Werkendam. Daar is de rechterrijst ook dicht en er staat inmiddels 6 kilometer file vanaf Hank. En veel vertraging nog door een vrachtwagen met pech op de A76, Belgische grens richting Heerlen. Daar staat tussen Stijn en Nut 11 kilometer, bij Nut is de rechter ook dicht.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 Wij hebben de juiste online professionals. Someone, voor serious online business. Someone. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM software van Archie. Someone. Voor interim online professionals kijk je op someone.nl. Vijf over half zes. Goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De WK-afstanden in 10.30 is aan de gang. Danny Morrison heeft een half uurtje geleden goud gewonnen bij die WK-afstanden. Sebastian Timmerman ja, was toch wel een beetje een verrassing? Ja, omdat uh, ondanks het feit dat uh, Morrison een goede middellange afstandsrijder is, uh, hij een beetje wisselvallig is altijd. Uh, dit seizoen ook maar één keer op het podium gestaan bij de wereldbekerwedstrijden. Dat was in november in Astana toen die tweede werd en verder uh, toch altijd wel uh, redelijk ver bij dat podium vandaan. Maar nu op, een, uh, op het moment eigenlijk dat het wat hem betreft dus moest, slaat hij toe. Het was wel heel spannend hoor, want de nummer 1, 2 en 3, Morsen, Scobrev en Bukku zitten heel dicht bij elkaar. Het verschil tussen de winnaar Morsen en de nummer 3, Boek, Bukku, was maar 600ste van een seconde. Maakte die 1500 meter alleen maar weer hartstikke mooi en opvallend is voor het derde voor de derde keer op rij bij de weken afstand. En geen Nederlanders op het podium van de ja. 1500 meter. zeggen nou hij won ondanks een wat ongelukkige kruising met Johnny ja. Davis... die gaf hem niet, eh, niet bepaald voorrang. Uh, nee. Is Davis uiteindelijk gedisqualificeerd? Nee, die staat daar gewoon nog steeds op de vierde plaats. En uh, we hebben inmiddels de uitslag uh, gekregen... met de handtekening, de ronde van de Noorse scheidsrechter... Erik Osmoet Dat betekent dat er ook niets meer aan veranderd kan worden. Ja, uh, Davis had voorrang moeten verlenen. Hij uh, ging uh, vanuit die binnenbocht meteen richting de buitenbaan. En op het moment dat ze eigenlijk precies recht achter elkaar reden... had uh, Morrison toch zoveel meer snelheid... dat hij duidelijk even... Uh, een uh, half slagje moest inhouden. Dat was een soort short track slagje. Zeg maar. Alleen de heupen bewogen een beetje van rechts naar links. Maar de scheidsrechter zag het door de vingers. En uh, Davis is in de uitslag bij het slaan, maar krijgt er geen medaille voor. Want het wordt dus vierde. Net voor Steven Groothuis, die op de vijfde plaats de beste Nederlander is. En daarmee is de eerste afstand een feit. We gaan door naar de vrouwen zo direct. Uh, Lucella houdt hier met de hand de eindtijden bij. En Kijk. die startlijsten die vertellen mij dat we 12 ritten gaan zien bij de vrouwen. 3000 meter. Um, die zijn al begonnen? We zijn bezig met de eerste rit. Die gaat tussen de Poolse Wozniak en de Amerikaanse Maria Lamp. Daar zal de winnares niet bij zitten. Nee, dan moeten we nog wel eventjes wachten. Eigenlijk tot de laatste vier ritten. Uh, dan, uh, als we dan echt uh, de toppers op de drie kilometer in actie gaan zien. De eerste Nederlandse dame in de tiende rit. Dat is ook meteen de titelverdedigster. Irene Wust, rijdt tegen Linda de Vries. De upcoming lady om het zomaar eventjes in het mooi Nederlands te zeggen. Van dit seizoen. Maar Irene Wust uh, uh, die is ziek geweest twee weken geleden in Berlijn. Echt vier dagen flinke griep gehad. Dus ik weet het niet uh, wat we uh, van haar moeten verwachten. Rit 11 is Perstuin tegen Beckert. De Duitse niet vriendinnen tegen elkaar. En in de laatste rit Martina Sablikova, de topfavoriete. Want ongeslagen gaat het dan opnemen tegen Diane Valkenburg. En hebben we nog Linda de Vries, toch? Die al ja, die had ik genoemd. Ja, okay. Die rijdt uh, tegen Irene Wust in, uh, in die tiende rit. Nu nog geen ploegenoten, trouwens. Misschien volgend jaar wel, want kans is groot dat Linda de Vries naar TVM gaat. En ik blijf even haken achter die opmerking van jou net. Heeft Pechstein überhaupt wel vriendinnen in het schaatscircuit? <laughs> Uh, nou, ja, Sablicova trouwens, daar uh, is ze wel goed bevriend mee. Maar die Beckett tegen wie ze rijdt niet, is een landgenote. En Pergstijn heeft ooit in, de, in haar biografie gezegd dat ze Beckett wel, ja, sorry dat ik het zeg, maar op haar bek wilde slaan. Zo stond het ook letterlijk in die biografie, omdat ze vond dat ze veel te weinig erkenning kreeg van uh, die jonge Duitse. Dus Dat wordt ook een interessante rit. Een rit, rit met een lading, zullen we maar zeggen. rit 11. We horen jou later, Sebastian Timmerman. Uh, geen schaatsters uit Luxemburg, daar gaan we het nu over hebben. Daar heeft koningin Beatrix haar staatsbezoek afgesloten. Het was haar eerste officiële buitenlandse staatsbezoek... sinds het ski-ongeluk van haar zoon Friso vorige maand. In Luxemburg was Menno Reemeijer daarbij. Menno, wat was het voor een bezoek? Nou, wat opviel Tim was dat het zeer inhoudelijk was. Dat is natuurlijk altijd wel, maar nu met een paar duidelijke punten waar het om ging. Beatrix was hier al in 1981 en zijn in een van de toespraken dat het land vernieuwd was sinds die tijd. Het is natuurlijk vooral bekend van de rol in de financiële wereld, het bankwezen. Maar de wereldwijde crisis heeft ook Luxemburg doen beseffen dat het moet zorgen voor diversiteit in de economie. De kant van de high-tech gaan ze op. Zo was ze bij de biochemische faculteit van de Universiteit van Luxemburg. Doen ze onderzoek naar bijvoorbeeld de bestrijden van suikerziekten. Dan niet alleen door je te richten op het zoeken naar medicijnen. Maar ook door te kijken welke andere omstandigheden die ziekte veroorzaakten. Nou, zoals ook bij SES ASTA, een groot satellietbedrijf. En de achterliggende gedachte is dan ook natuurlijk voor Nederland. Want het hoort er dan ook bij. Is dat ons land daar graag bij wil helpen. Wil meewerken aan die ontwikkelingen. Dan was er nog een boodschap. Een duidelijke boodschap deze week. De Benelux, toch een beetje weggezakt, moet weer worden afgestoft. We euh, moeten ervoor zorgen dat we weer een stem van betekenis krijgen in het uitdijende Europa. De werkgeversorganisaties in de drie landen willen dat en ook de ministers. Dat gaat trouwens niet ten koste van Europa. Want de koningin, dat is toch opvallend, staat nog steeds voor de Europese zaak. Zo zei ze vanochtend tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse gemeenschap in Luxemburg. Dat de vlag van Europa hier ook overal tussen bijna rood, wit en blauw, en echt rood, wit en blauw. Er ja. <laughs> staat als grote verbinding ook Europa. Dat vind ik heel fijn, en ik ben ook echt dankbaar dat vele van u... Eh, ook voor de Europese zaak u sterk maakt. Ja, er werd hard gelachen. Dus, ja. ja. Dus de stemming, eh, Menno, zat er, zat er wel goed in, ondanks wat er gebeurd is de afgelopen tijd. Ja, eh, ja, maar de koningin kan eh, privé en werk heel goed scheiden blijkt dan ook hoor. In diverse toespraken werd er niet aangerefereerd aan het skiongeval van Friso. Alleen de burgemeester van Luxemburg liet even wat merken... toen hij dinsdag zei dat ze ook bewezen had een sterke moeder te zijn... onder moeilijke omstandigheden, maar verder niet. Du heel duidelijk, nadrukkelijk niet. Eh, natuurlijk was er, eh, dat weten we ook al, was er geen gesprek met de pers na afloop. Er werd geen officiële reden voor gegeven van tevoren... maar in de wandelgangen hoor je dan ook wel dat, het, eh, dat de koningin wilde voorkomen... dat er vragen over haar zoon zouden komen terwijl zij alleen iets over het bezoek wil zeggen. Zo is het nou eenmaal, dat geldt voor alle zaken. Het gaat om het bezoek en ze was toch bang dat dat nu zou uh, ondersneeuwen. Nou, verder was uh, de afgelopen drie dagen gewoon de koningin... die we al jaren zien, voor iedereen uh, geïnteresseerd en vriendelijk. En inmiddels zijn we terug op Nederlandse bodem? Ja, eh, begin van de middag vertrokken na die bijeenkomst... met de Nederlandse gemeenschap uitgezwaaid door de groothertog... en zijn vrouw Marie-Therese, die trouwens vandaag uh, jarig is. Uh, maar zaterdag, dan zien we haar weer, want dan is ze toeschouwer bij de weken afstand in Heerenveen. Meneer Reemaier, goed terugreis. Dank je. Dan wellicht wat meer publiek in uh, Tijalf dan nu, half gevuld. Straks komen we terug op die drie kilometer bij de vrouwen daar. Eerst het protest van werknemers van sociale werkplaatsen. Die hadden vandaag een protest in Den Haag... tegen de plannen van het kabinet. De regering wil met de nieuwe wet werken naar vermogen... sociale werkvoorziening, bijstand en de jong samenvoegen. Dat moet dan uiteindelijk een bezuiniging van bijna 2 miljard zijn... Maar volgens de betogers verdwijnen door die nieuwe wet 70.000 banen bij sociale werkplaatsen. Actie, actie, actie, actie, actie. Sander werkt in de sociale werkplaats in Krukius bij Hoofddorp. Die sociale werkplaats heet Paswerk en het is een bedrijf waar minstens 1400 man werkt... die dus bang is om zijn baan kwijt te raken. Als het zo doorgaat dan, dan raak ik mijn baan kwijt, kom ik achter de graniums te zitten... En dat is niet wat, uh, wat de bedoeling is, lijkt mij. Het Malieveld staat niet vol, daar is het Malieveld te groot voor. Maar 10.000 actievoerders zijn er zeker en waarschijnlijk nog een paar duizend meer. Die actievoerders zijn boos en ze zijn vooral boos over een nieuwe wet die eraan komt. De wet Werken naar Vermogen. Hoe wil je nou in godsnaam 70.000 mensen aan het werk helpen als er voor de normale mens, nou ja, tussen haakjes dan hè, al bijna geen werk te vinden is. Dat is een wet die volgend jaar de bijstand, de uitkering en de regeling voor de sociale werkplaatsen vervangt. Er wordt gewoon 900 miljoen bezuinigd... omdat ze zeggen dat, je, dat die mensen kunnen werken in een regulier bedrijf. Maar misschien is dat wel helemaal niet zo. Waarom werkt u in de sociale werkplaats? Wat is uw stempeltje? Men heeft ooit tegen mij gezegd dat ik een verstandelijke beperking zou hebben. Blijkt helemaal niet zo te zijn. Nee, u klinkt niet alsof u het ermee eens bent. Nee, ik dacht het ook niet. <laughs> maar dat stempeltje zit nou eenmaal op het hoofd. En als je dat stempeltje hebt, kom je gewoon niet aan het werken in, in het bedrijfsleven. Mijn naam is Geek Tommel. Ik ben vanmiddag jullie gastheer hier. En ik ben trots op jullie. Dat jullie met zoveel mensen hier naartoe gekomen zijn. En tegelijkertijd... Ben ik ook een beetje verdrietig. U bent ook verdrietig? Ja, tuurlijk. Waarom? Ja, het gaat wel om je baan. Gaat het helpen vandaag? Hier met z'n allen op het Malieveld? Ik hoop het. Maar u schudt nee. U zegt ik hoop het en u schudt er nee bij. Dus dat meer kun je niet doen. Henk van der Kok, voorzitter van de grootste bond van Nederland. En ook Henk van der Kolk komt het podium op. Is het wel gewend om het volk toe te spreken? Is dol op een wijvel actievoerders en houdt van vakbondsretoriek. Jullie zijn met tienduizenden en dit is nog maar het begin! De staatssecretaris, u weet wel die meneer De Krom. Die uiteindelijk alles recht praat wat krom is. Die zegt: Mooi luisteren, doe niet zo lullig. Jullie kunnen best voor jezelf zorgen. Ik heb geregeld dat die werkgevers banen voor jullie hebben. En wat denken jullie? Hebben ze banen voor jullie? De krom die ligt, dat die scheel is. Wij hebben een werkplaats waar ongeveer 500 mensen werken. Een deel daarvan kan en durft niet naar zo'n massaal evenement toe te gaan... gewoon om geestelijke of lichamelijke problemen. De anderen die zijn zo murr die denken dat toch alles al, net als in hun hele leven al over hun hoofd beslist wordt. Dus Mark Rutte, weg met die grijn van je gezicht. Wij zijn het snoeien zat. Ik hou helemaal niet van actievoeren. Ik ben vanavond geestelijk en lichamelijk helemaal kapot gewoon. Maar het lijkt toch verdomme nergens na gewoon. Als wij dit nog beschaving noemen, gewoon, dan moeten we ons doodschamen. Dat zei een medewerker van een sociale werkplaats in het noorden van het land... in een verslag van Louis Dekker. Zodraek Stefan Groothuis over zijn vijfde plaats op de 1500 meter schaatsen. Verkeersinformatie John Zehoka. Totaal 228 kilometer file. Een paar opmerkelijke. Op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven is het nog vrij druk. 10 kilometer tussen Afrit, Kerkdriel en Vught na een ongeluk. De rijstoken zijn zojuist weer vrijgegeven. Op de A4 naar Amsterdam hardnekkige file van 9 kilometer... bij Zoetewarredorp door werkzaamheden. En op de A27 Breda naar Utrecht door een ongeluk bij Werkendam... staat er 10 kilometer vanaf Knoop het Hooipolder. Bij Werkendam is de ook dicht. En de vrachtwagen met pech zorgt voor veel vertraging op de A76. Belgische grens richting Heerlen. Daar staat tussen Stijn en Nut 11 kilometer. En bij Nut is de rechterrijst ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Stefan Groothuis was de beste Nederlander op de 1500 meter. Maar het podium haalde hij niet. Hij werd vijfde op twee tiende van een seconde achter winnaar Danny Morrison. En dat is een pijnlijk momentje van Groothuis. Ja, ik baal hier best wel van. Als je zo dichtbij zit, dan, uh, ja, dan is het gewoon zuur als je gewoon uh, net weer uh, net, net, net bij het podium valt. Maar goed, uh, ja, zo zei het. Is dit, zijn dit moeilijke omstandigheden voor iemand zoals jij om een 1500 meter te rijden? Want je moet er hard in gaan. En ja, dan bekoop je het heel erg, in de laatste ronde? Ja, uh, weet ik niet. Uh, ik weet niet of het zo heel veel verschil maakt. Of bewijst Morrison het ongelijk ervan? Want die doet het ook zo en die wint. Nou ja, precies. Uh, de, de, de, hij bewijst in ieder geval dat je geen bucko uh, of scobrech hoeft te zijn om te winnen. Dus uh, uh, hij, uh, Danny is dan meer aan rijden zoals ik, uh, denk ik. En uh, hij begon nu ook hard. Uh, net als ik altijd doe. En, uh, ja goed, het had gewoon daarmee gekund. Ik denk niet dat, dat, dat het daar aan ligt. Dus gewoon, uh, mijn laatste ronde is gewoon net niet efficiënt genoeg de laatste tijd. En het was nu al wel beter dan de laatste World Cups. En uh, tot op met 1100 meter ging het gewoon heel goed. Alleen ja, hij viel gewoon een uh, val van drie seconden naar de laatste ronde toe. En dat is gewoon veel te veel. Maar goed... Uh, ja, dat is toch, toch gewoon nog, nog, nog net niet klaar genoeg blijkbaar voor de 1500. Hoe Kan dat? Is, dat? is dat inhoud? Nee, het is efficiëntie wat ik zei. Je het, hebt het is, het is, ja, natuurlijk gewoon twee maanden alleen maar met sprinten bezig geweest. En, uh, ja, de 1500 is toch... Ik had de laatste week al wel moeite om die goede slag op die 1500 te krijgen. Die is, die is toch net anders dan op een 1000 meter. En daar het een 1000 is gewoon bam bam, alleen maar knallen zeg maar met je benen. En hier moet je toch ergens een beetje in een soort ik, het, het is niet zo, zo, zo, maar zo dat is het ook weer niet helemaal. Maar, het is toch net iets anders dan slag. Uh, maar goed, die zat, die zat er nu best wel, die zat er wel goed in, dat 1100 meter. Alleen, uh, ja, die laatste ronde is gewoon, uh, je, moet, je moet gewoon kunnen blijven bewegen. En dat uh, zat er nu even niet in. Ja, je was het er net niet helemaal mee eens dat het vriezen of dooi is met jou op de 1500 meter. Met wat voor verwachtingen ga jij er dan zelf in? Want je bent nu teleurgesteld dat je net naast het podium belandt. Ja, wat, wat, wat hoop je dan van tevoren? Nou, ik hoop gewoon dat ik kon winnen. Dat had ook gewoon kunnen, denk ik. Als je, je 21e was, volgens mij achter de winnaar zit dan uh, 21e Dat is, uh, moet altijd overbruggen zijn. Maar goed, uh, aan de andere kant. Uh... Hoop je nu ook, denk je dan nu achteraf ook achteraf: was ik er maar iets voorzichtiger in gegaan? Of is dit voor jou de enige manier? Absoluut, absoluut niet. Nee, dan had, ik, dan had ik alleen maar langzamer gereden, denk ik. Daar ben ik wel van overtuigd. Als je dat gaat, dan had ik alleen maar langzamer gereden. Uh, maar goed, uh, het is wel zo dat, uh, dat uh, er was ook voor mij nu niet ergens heel veel winst te halen hoor. Ik bedoel, het was ook niet zo dat mijn race nou uh, ergens uh, misging of dat ik hem niet goed reed. Uh, ik reed volgens mij gewoon goed en uh, ja, dan moet je gewoon niet zeiken. Dan, dan is het gewoon zo. Maar ja, het is gewoon net jammer dat je gewoon, uh, er zo dichtbij bent. En het was leuk geweest, dan uh, maar ja, leuk is dus een redelijk understatement uh, voor als je gewoon ook wereldkampioen met 1500 kan worden. En uh, als je zo dichtbij zit, dan, uh, dan ben ik er wel van overtuigd dat dat moet kunnen. Maar goed, uh, het is niet anders. Steven Grootwaas in gesprek met Jeroen Stekelenburg. Ja, en een half vol TIAF. Het is niet uitverkocht... ondanks dat het een WK-afstande is. Komt dat nou omdat het donderdagmiddag is... of ligt het ook aan het mooie lenteweer? Karen Alberts ging Heerenveen in... waar de belangstelling voor het schaatsen in een plaatselijk café... ook wel eens groter is geweest. café Het Houtje in Heerenveen is beroemd om zijn grote schermen... waarop je sportwedstrijden waaronder het schaatsen kunt uh, volgen... Maar ook daar zie ik op de pent vooral veel mensen buiten in het zonnetje zitten. Kijken naar de werkzaamheden die pal voor de deur plaatsvinden. Zeg meneer, moet er geen schaatsen kijken binnen. Nee, kijk, ik weet niet nauwelijks dat het er is. Maakt mij niet zoveel uit. Ik zit liever op het terrasje even. Ja? En dan loop ik naar binnen. En ja hoor, daar is dat megascherm in het café. En daarop kun je het schaatsen volgen. Goedemiddag. U bent een eenling. U zit als enige hier te kijken naar dat scherm en het schaatsen. En al die anderen zitten buiten in het zonnetje. Ik hou niet van schaatsen, denk ik. En u wel? Ik had in het stadion zullen zijn vanmiddag, maar dat liep even anders. Geeft het niet aan dat het ook inderdaad een beetje vreemd voelt? De lente is begonnen, de zon schijnt, terrasjes en dan toch ja, nog schaatsen. Toch wel. Het is wel heel laat natuurlijk. Het is, het is eigenlijk een beetje te laat. We hebben het wel vaker meegemaakt. Ja, het seizoen wordt steeds langer. Het is uh, een beetje te lang, denk ik. Ik denk dat de er een er zo komt, denk ik. Ik weet het van zeker. Nou, de barman die heeft het hier binnen in ieder niet druk. Eh, kan op zijn gemakje de bar schoonmaken en ondertussen naar het schaatsen kijken op het scherm tegenover zich. Ja, klopt. Het is uh, ja, natuurlijk 19 graden. Dus, uh, en er zitten maar 3000 man in het stadion. Dus ja, het is niet heel veel. Maar uh, ja, het is te mooi weer. Heb je het gewoon verkeerd ingeschat? Te laat gepland, die weken afstanden? Nee, dat denk ik niet. Het is gewoon... Uh, ja, dat het nou echt zo mooi weer is. Dat, uh, we... Stomme pech? Stomme pech, ja. En dan denken die zo. mensen daar buiten anders over, die vinden het heerlijk. Ja, het is 19 graden, dus die zitten daar heerlijk, ja. Dus uh, niemand wil binnen zitten nu. Maakt het nog uit voor uw omzet? Nee, vanmiddag wel, vanavond denk ik niet. Ik vanavond... vanavond gaat hier wel vol worden? Vanavond wordt het wel druk, denk ik, ja. Ja, dat ja. is altijd wel zo. Van de ijsklontjes in de glazen naar het spiegeleis van Tiof. Sebastian Timmerman, de 3000 meter bij de vrouwen. ...waar we kijken naar de rit tussen Isabel Ost. En die komt uit Duitsland. En ze rijdt tegen de jonge Noorse Hege Bukku uit Noorwegen. Inderdaad, van, het is de vierde rit uit in totaal twaalf ritten van... ...in totaal 12 ritten die we gaan zien in de wetenschap... ...dat een Poolse momenteel aan de leiding gaat naar Talja Czerbonka. En die reed al goede tijd, hoor. 4 minuten, 11 seconden, 27 honderdste... ...is namelijk een persoonlijk record van haar... ...voor haar anderhalve seconde sneller dan haar oude persoonlijk record. Wat betreft de Nederlandse dames moeten we wachten... Tot tot de tiende rit. Dan rijdt Wüst tegen Linda de Vries. En in de laatste rit Diana Valkenburg tegen de topfavoriete Martina Sablikova. In de wetenschap dat we ook nog, en dat gebeurt na zes ritten, gaan dweilen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De dood van de schutter in Toulouse is voorpagina nieuws voor alle Franse kranten. In Le Figaro zegt een Franse Al-Qaeda-specialist dat Mohamed Mera een aanhanger van de Jihad is. en een complexe persoonlijkheid paart aan de werkwijze van een eenling. Een loop solitaire. Le Monde schrijft dat er verschillende deskundigen zijn die de theorie in twijfel trekken: dat het zou gaan om iemand die solitair opereert. Ze vragen zich bijvoorbeeld af uit welke middelen hij al zijn reis heeft kunnen bekostigen. Ook voor de Engelse kranten is de dood van de schutter van Toulouse belangrijk. The Guardian, The Daily Telegraph, zelfs de Financial Times brengen het nieuws op de voorpagina. De Financial Times wijst erop dat de Fransen nu ook hun eigen homegrown terrorism hebben. De spoorwegen hebben vanmorgen vroeg bussen ingezet... wel degelijk om gestrande reizigers rond Amsterdam te vervoeren. Maar de spoorwegen hielden dat met opzet stil. De NS was namelijk bang dat er een stormloop zou ontstaan. Daarom reden er wel bussen, maar werd het niet algemeen bekendgemaakt. De treinen kwamen rond de middag weer helemaal goed op gang. We keken op de site hoe het deze keer met de nieuwsvoorziening daar zat. Op de site stond dat er minder treinen naar en rond Amsterdam met een lijstje van de trajecten met beperkingen. Verder stond er... De reisplanner wordt steeds bijgewerkt. Plan uw reis kort voor vertrek door een zo actueel mogelijk advies. Dat bericht met als ondertekening... Op 16.30 uur 30 stond het er net om kwart voor zes nog. Via de reisplanner is inderdaad goed te zien welke treinen uitvallen. Zowel het Parool als het NRC Handelsblad hebben op de voorpagina... een foto van volkomen verlaten sporen en perrons op Amsterdam Centraal. Nee, niet waar. Op de foto voor op het Parool zit er toch nog iemand... Uh, bengelend met de benen op de rand van het perron. Het spoorleed uit de Randstad heeft zelfs de voorpagina... van de Leeuwarden Courant gehaald. De spoorwegen ontkomen inmiddels niet meer aan enige spot. NRC pakt breed uit over de spoorwegen. Twee pagina's binnen in de krant nog. De kop boven het artikel is... de zon schijnt, het spoor valt stil. Humor ook op Twitter, natuurlijk. Bijvoorbeeld iemand die duidelijk terugdacht aan de zware sneeuwval... en twittert NS horrorlente. In Mali is vooral nog veel onduidelijk. Een halve dag na de militaire koep doen berichten de ronde dat militairen delen van het presidentiële paleis in de hoofdstad van het Afrikaanse land hebben geplunderd. Er werden militairen gezien met televisies en andere luxe spullen. Ook zijn er berichten dat de afgezette president Touré zich heeft verschanst in de Amerikaanse ambassade. Anderen zeggen dat hij in een militair kamp zit, dat hem trouw is gebleven. Nou, we hoorden eerder al Pauline Baks over deze onduidelijke situatie. Een BNR-nieuwsradio sprak vanmiddag met minister Ben Knapen. Die zei daar ook dat nog veel onduidelijk is. De situatie is uh, nog betrekkelijk onzeker. Weliswaar uh, is er sprake van een uh, staatsgreep, Maar we zijn ook nog wel geruchten dat het niet helemaal duidelijk is over het wel een... Koep is, want, uh, president Touré, die, die is nog steeds niet in handen van de koeplegers. Die wordt beschermd door parachutisten. Dan NRC heeft op de site een filmpje dat afkomstig is van military.com. Dat is een site waarvan alles te vinden is dat te maken heeft met uh, inderdaad het leger in Amerika. Het filmpje komt uit Afghanistan. Je ziet hoe een helikopter opstijgt en vervolgens rakelings over een gebouwtje heen vliegt. Aan de reacties van de mensen te horen gebeurt dat niet op een manier die de bedoeling is. Daarna landt de helikopter nog een beetje als een tennisbal met stuiteren en al. Ook niet zoals het hoort. En als u goed luistert dan kunt u de mensen op de grond... Oh my god, horen roepen. En daar Oh shit! even Oh my god. Oh my god. Oh. En filmpje ging het even god. Oh mijn op onze site, nos.nl, kunt u ook het schaatsen volgen Het WK-afstanden. Op dit moment de 3000 meter vrouwen kunt u daar zien. Alles over horen krijgt u natuurlijk van Sebastiaan Timmerman. Die zit in Tialf en na zessen praat hij nu bij. Tot zo. Dan kom je tot twee dingen. Toe ja, Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Veel ouderen hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen en vrezen de komende bezuinigingen. Kijk even in het portretje, dat is erg leeg. En daarom organiseert Max vandaag op radio en tv de themadag ouderen in de knel. In twee dingen vertellen ouderen over hun geldproblemen en minister Henk Kamp van Sociale Zaken reageert hierop. Twee dingen. Zometeen tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film La Disparition de Julia op TV5 Monde. Iedere avond een Nederlands ondertitelde film. TV5monde.com. TV5mond. Dit is Radio 1.